Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Victor Haak met het NOS-journaal. De VN houdt in maart een donorconferentie voor Haiti om het land weer op de been te helpen. Dat is besloten in Canada, waar ministers van zo'n 20 landen hebben gepraat over de wederopbouw. Haïtiaanse premier riep de landen op om ook de komende jaren steun te geven aan Haïti. Nederland was niet bij de bijeenkomst, maar heeft wel hulp beloofd. In is CDA-wethouder Frank Speel opgestapt. Hij deed dat omdat er veel is misgegaan bij het toezicht op Sterogenics. Een bedrijf dat medische apparatuur reinigt. Daardoor werd jarenlang teveel van een kankerverwekkende stof uitgestoten. Dat bleek al in 2004, maar de raad werd daar niet over geïnformeerd. Daarom legde het college haar lot in handen van de raad. Maar Milieuwethouder Speel besloot gisteravond dus zelf af te treden. In de Russische hoofdstad Moskou is een homo-evenement verboden. De burgemeester zegt dat er in de maand mei geen gayparade mag gehouden worden... Omdat, geen, omdat hij geen ruimte wil bieden aan kwaadaardige sectes. Vorig jaar mei werden in Moskou homo's en lesbiennes gearresteerd en mishandeld. Ze deden mee aan een protest waar geen vergunning voor was. Het Amsterdamse openbaar vervoerbedrijf GVB heeft een prijs gewonnen vanwege een vergeten spatie. Het bedrijf schreef: en dan kom je erachter dat je geen losgeld bij je hebt. Omdat er tussen los en geld geen spatie stond, leek het te gaan om losgeld. Dat wordt betaald bij een ontvoering. Maar er werd losgeld bedoeld, dus kleingeld. De zin is door bezoekers van de site spatiegebruik.nl uitgeroepen tot onjuiste spatie van 2009.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 Op twee frequenties live. Bloemenauw 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is Zondag in Kermmerland. Het zal je maar gebeuren dat je gewoon als openingsplaat wordt gebruikt in dit programma Zondag in Kermmerland. Nou, het overkwam de band die niet meer bestaat. Maar het is wel een hele leuke nummer. Overigens, i paint the Sky Skyred. Vorig jaar stonden ze in de voorrondes van de Rob Agda Award in het patronaat.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 I'm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 It's crazy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 en die John Way dook nog eens later op bij Bad English. Time stood stil, wie kent dat nog? Uh, het is inmiddels 18 minuten over 2, oftewel 12 minuten voor half 3. We gaan eens dus even kijken wat uh, we het, uh, aan het nieuws al hebben. Hier bij van Zandvoort en AB Radio.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 Uh, Volendam, dat werd 1-1. En vanmiddag om half drie is AGO VV Apeldoorn. En dat staat voor Algehele Ont... Algemene Geheel Onthouders Voetbalvereniging. Ja, zo heten ze helemaal. Tegen de Goa Eagles. Het is nog zelfs een beetje een, uh, een derby.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 That's on his heart Just like a chick in the casino Take your bank before I pay you out I promise this, promise this hand I'm wrong. I can't read my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 Eh, jongens die hebben vorige week vrijdag een optreden verzorgd... in het patronaat eh, voor de voorronde van de Rob agda